Mensen die daar last van hebben worden opgeroepen om niet naar het werk te gaan, geen evenementen te bezoeken en dit weekend niet uit te gaan. Het RIVM komt met het advies omdat er in Brabant veel coronabesmettingen zijn waarvan de bron onbekend is. De Franse president Macron heeft opgeroepen om vanwege het coronavirus ouderen even niet te bezoeken, schrijven Franse media. Macron hoopt de ouderen die kwetsbaar zijn voor het virus op die manier te beschermen.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 FM. Met nu, zie het! It's not so long ago that the sound hit the nation Every Saturday night on your favorite radio The part is jumping, yeah, and the vibe feels so strong een lekkere plaat, Dennis, dit. Uh, ja, moet ik wel je schijf openzetten. Hey! Nee. Goedenavond, welkom. Ja, daar is, is hij. Ja, en er gaat gelijk alles mis, hè. Als je gewoon even zit te praten, even zit te kuggen, dan gaat er gelijk alles mis. Ja. Maar wat een lekkere plaat, uh, deze plaat. Uh, Goede plaat, deze ja, plaat. Ja, het is ongelofelijk, hè. Jij weet gewoon alle namen van de platen. Ik zal het nog eventjes een keertje doen, hoor. Ja. Danko met Pump It Up. Ja, zo'n lekkere plaat. Ja, ja ik, had, had tis... ik had wel verwacht dat, dat, dat jij zou zitten te stuiteren. Nou, ik vond het... oh, jij bent altijd van de Future House Music. Ja, maar ik had het vorige week al gehoord en ik zag inderdaad Future House Music erachter staan. Dus ik had altijd wel goede hoop erin, maar ja, ik vond, ja, ik vond het een beetje tegenvallen. Nou ja, ik niet, dus we hebben gewoon lekker nou, gedraaid. Over smaak valt niet te twisten. Dat wou ik net zeggen, maar gelukkig zie je het in de house, geen zieke in de house. En hapmaté! kijk eens, schat op die lolly. <laughs> Oh wat hebben we er weer zin in hè? Twee uur lang zie je het op jouw enige echte. 106,9 FM. Ja, zolang het nog kan op de FM. Dan knallen we gewoon lekker door. Wat hebben we vanavond allemaal in petto? Nou, in ieder geval geen zieken. Mocht je ziek thuis zitten, dan zijn wij jouw arbeidsvitamine. Jouw gewone vitamintjes. Ja. Ja hoor, wij, wij hebben hier wel een uh, corona in de studio. Maar dat is een hele andere. Dus... Met een uh, schijfje limoen. Ja, tuurlijk. We moeten wel goed doen, hè? Ja, ja, ja. Hé, hey, wat hebben we een bomvolle agenda eigenlijk uh, vanavond? Ja. Wat, wat hebben we allemaal op de planning staan? Nou, ik zag heel veel nieuwtjes uh, voorbij uh, komen over afgelast, afgelaste feestjes. Ja, heel veel planningen die in de soep lopen. Dat dacht ik wel. Nou, ik hoop dat ons feestje nog uh, doorgaat. Hebben we nog meer uh, nieuwtjes uh, voorbij zien komen? Jij hebt uh, een uh, bootleg uh, gemaakt. Ja. Gaan we die het eerste uur doen of gaat die in je set voorbij komen? Nou, sowieso in mijn set. Sowieso in je set. Nou ja. ja. Dan moet je gewoon lekker twee uur lang blijven luisteren. Hey. Ja. En dat is een straf, hé. Hey. Oh. oh. Hey, wat, wat hebben we nog meer vanavond? Natuurlijk gaan we even kijken in de... Een, een blik in de charts. Ja, vorige week waren we er niet, dus... We moeten even alles weer inhalen, he. Dat dacht ik ook. Even weer rechtzetten. Gewoon dubbel zo hard vanavond. En over hard gesproken. Dat doen we gelijk met de volgende track. De nieuwe van David Ketta. Daar, daar, die had jij al natuurlijk alweer gespot. Ja. David Ketta. Morten in De Detroit, 3 a.m. Ik zeg, als je het niet kan handelen, is het volume gewoon wat harder. Dit is See It, tot aan 11 uur. Menu, 3 a.m. plaat dit, Dennis. Oh, ja, de lekker. De en Bestker. Lekker, lekker. Voorheen was het een ID. Maar ja, wij waren er al vrij snel achter. W wij hadden al een ID wat het was. Dat dacht ik wel. <laughs> Infinity. Alleen dit was de, de Neubauer. Neubauer! Yes! Goh, dat uh, klinkt als een... Uh, Heb ik opgeoefend, hè? Een, een, pseudo, ja, dat... een pseudoniem van uh, Frans Bauer. Nou ja, dat was de broer. Ja, ook, ja. ook van de kamp. En de voorordeel, de nieuwe van David Ketta en uh, Morten en Detroit 3AM. En de, ja, die had jij al een tijdje gespot. Want waar werd die gedraaid? Op uh, AMF tijdens uh, ADE. Was je Na, erbij? In de arena. Ja, ik was erbij. Hij was erbij gewoon. Ik hè? was erbij. Dus er uh, zit nou, een behoorlijke tijd tussen eigenlijk. Hè, tussen de release ja, ja. Uh, van die plaats. Dan plaat. worden, worden ze al getest. En dan worden ze uh, ja, gedoseerd uh, uitgebracht. Oké, okay, oké. Okay, uh. Je hebt ook vaak, denk je, nieuwe platen. Maar die zijn dan vorig jaar al gemaakt in de studio. En dan worden ze gewoon over de, verspreid over een jaar worden ze uitgebracht. Dus we krijgen gewoon oude meuk, of wat? Doria. Nou, ik, uh, ik ga maar eens dus even een. Uh, Hartig woordje met uh, even, even een, bekla uh, een beklag indienen. Ja, het lijkt me een goed, uh, goed plan. Ja, en ik uh, zet jouw naam eronder. Ik vind het helemaal goed. Hé, hey, maar. Uh, ja, het zal niemand nog zijn. Er ja? heerst een klein virusje. En ja, dat heeft grote gevolgen, want het muziekfestival Tomorrowland, de winter, in het Franse skioort de Alpen Duet, wordt compleet afgeblazen. Dat meldt de organisatie op haar website. De Franse regering heeft de beslissing genomen om het festival, dat van 14 tot en met 21 maart zou plaatsvinden, te annuleren in verband met de uitbraak van het <coughs> virus. De regering van Frankrijk wil dat festivals waar grote groepen mensen van verschillende nationaliteiten komen hun evenementen afblazen. ...in verband met eventueel besmettingsgevaar. Er werden door de organisatie 25.000 bezoekers verwacht. En op het festival zouden artiesten als Armin van Buren... ...Martin Garrix, Steve Aoki en Dimitri Vegas en Like Mike optreden. De organisatie van Tomorrowland, Winter, neemt contact op... ...met mensen die al een kaartje voor het festival hebben gekocht. Het lijkt me dat iedereen een kaartje heeft. Maar de wintereditie van het beroemde dancefestival Ga gaat dus niet door... ...maar het skiort zelf blijft hier voorlopig wel gewoon open... Sommige festivalgasten kregen bij hun ticket ook meteen een skipas die dus nog wel gebruikt kan worden. Het is een dure skipas. Ja, nou ja, dus, dus dan kun je één gaan skiën en dan las je feest af, maar die mensen met skiën zijn er nog. Dus wat heb je nou bereikt? Ja. Helemaal niks. Nee. Ik vind het zo'n dooddoener, Den. Ja. Want is er nou wat aan de hand, dan zijn de maatregelen te, te zwak. Ja. En is er niks aan de hand, dan is het weer te overdreven. Ja, hetzelfde, hetzelfde ook met uh, Ultra die dit weekend uh, in Miami uh, vol uh, op de gang zou gaan. Is het ook al afgelast? Ja, is ook officieel afgelast door de officials in uh, de burgemeester van Miami. En is dat zo kort voor de dag uh, afgelast dan? Ja, echt, uh, ik denk drie, vier dagen voordat het zou beginnen. Dus alle DJ's zijn er al heen gevlogen, waarschijnlijk. Ja, nou kijk, er zijn ook nog meerdere saai feestjes die daar ook, zoals Spin in Hotel en Field uh, Night. Oh, uh, vervel ik je? Ja, je bent een beetje boring. Oké, okay, nee. nou... Uh, <laughs> <laughs> nee, maar die gaan nog wel door, de kleinere feestjes. Alleen echt het grote uh, Ultra Music Festival, dat uh, is uh, afgelast. Oké, okay, en die, die kleine artiest... feesten gaan wel gewoon door. Ja, ja, ja. Dus we kunnen nog wel uh, nieuwe producties uh, tegemoet gaan zien. Wat, ja, over Tester gesproken. Dit is een van de grote festivals. Test, testzones. Ja, daarom. De ik de vaker... uh, nieuwste toekomstige klappers. Jij zit er altijd uh, helemaal klaar voor uh, oh, met ja. de livestreams. Uh, ja, ja, ja. Te kijken Wat wordt er gedraaid in nou ja, uh, mijn dat, helden? Het uh, wordt niet veel livestreamen uh, dit weekend. Nou ja, ik denk dat er toch wel uh, her en der vanaf de kleine feestjes in één keer grote feesten worden. Ja, nou Want de misschien. mensen die erheen gaan, ja, die zullen toch een kaartje hebben gekocht of denken van nou, dan mag een ander feestje nu we er toch zijn. Ja, want uh, ook Don't Let Daddy Know... die ook vanavond in de rij uh, zou plaatsvinden... die is van drie stages naar één stage gegaan... omdat uh, zoveel mensen het afgelast hebben. En dan hadden ze een lege zaal. En uh, ze vonden het geen optie om het uh, af te blazen. Dus hebben ze dit gedaan als alternatief. Dus artiesten die op andere stages uh, stonden... sommigen, die gaan dan op de main stage. En, die ga, en dan gaan ze door tot zeven uh, uur. Alleen ik heb de, de timetables gezien... Echt, Lucas en Steve draaien maar een half uurtje. Mike Williams maar een half uurtje. Dimitri Vegas, like Mike, maar een uurtje. Wat normaal twee uurtjes duurt. Dus ze krijgen allemaal ingekorte uh, uh, ja, slots, timeslots. Ik weet niet of ik het feest had door laten gaan. Ik had dan uh, beter gezegd: van ja, hak dan uh, gewoon het feest helemaal. Uh... Helemaal niet uh, als dat je nu van drie naar één zaal gaat. Ja, ik. Uh... Kijk, je wil natuurlijk wel een beetje vulling hebben. Ja. Maar ja, anders krijg je dat mensen toch uh, maar zouden kaarten gaan dumpen. Ja. Ik, o, wat jij zegt, ik ga voor een artiest erheen. En je wil hem zien draaien. En als je dan een half uurtje. dan kan die twee platen draaien en klaar Doe Ja, wie? wat Sunny James Ryan Marciano. die hadden een eigen. Uh, stage. Sexy by nature stage. En die zouden een set van vier uur doen. En nu wordt het maar een set van een uurtje. Nou zouden ze ook op de main stage al optreden hoor. Maar ja, uh, je krijgt gewoon veel minder uh, Veel minder waar voor je geld. Ja, en er zijn ook heel veel mensen echt uh, ja, heel erg uh, teleurgesteld. Ja, dan denk ik dat denk dat dat nog zachtjes dat, uh, is uitgedrukt. Want ja. had jij gewoon een hoop geld, want dat kost een kaartje? Uh, toch tussen de 50 en de 60 euro. Nou, dat bedoel ik. Hè? Jij betaalt 60 euro voor al die artiesten. Ja. En vervolgens eh, krijg je gewoon in plaats van drie zalen, krijg je maar één zaal. Ja. Ja, ik zou zeggen van nou ja, dan moet er een hoop geld uh, terugkomen. Maar ja. ja, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar ook omdat uh, ze zeggen dat er heel veel mensen gecanceld hebben vanwege die uh, ja, angst voor die virus. Hebben we dat uh, geverifieerd via Ticketswap? Want dat is uh, toch wel een nou, goede nou, graadmeter eigenlijk, ja, om te ja, kijken. Uh, Want meestal, als je op ticketsweb ziet dat er heel veel feest, uh, ja, dat, er, dat er wat aan de hand is, dan is, dan is dat de uitgelezen plek om uh, de kaarten te verkopen. Ja, maar echt. En, speak pakken we hem er even bij. Hoeveel kaarten zijn er aangeboden? Even kijken, 45 normale en 19 VIP. Dat is toch helemaal niks? Nee, dus ik weet niet hoe ze aan die zoveel afzeggingen komen. Ik heb het idee dat de ticketverkoop gewoon te weinig was. Ja, dat, dat hoorde ik mensen beweren ook. Ze zeggen, ja, ze zeggen dat 99% uitverkocht was. Maar ja, het kan ook gewoon een beetje stoerdoenerij zijn. Weet je? Ja, want als je kijkt, de, de, er zijn er bijna 2000 kaarten verkocht. Uh, pak een beetje 400. Uh, die staan op de zoekplek. Ja, maar het is ook gewoon een slimme, een, een slimme actie, want je zegt gewoon het 99% uitverkocht Dus wat meestal zeg je, nou, het is toch nog niet uitverkocht, ik wacht wel even met mijn kaartje kopen. Maar als jij ineens 99% ziet, dan, ga, dan zijn mensen toch gauw geneigd van, oh, laat ik maar gauw bestellen dat voordat hij uitverkocht. Dat zie, dat zie is, je heel vaak zo, het, hoor, is het, de, het is gewoon een truc om snel aan hun kaarten uh, te verkopen. Hé, hey, en hoe zit het uh, met Sensation? Is Sensation uitverkocht? Wat de, de reguliere verkoop is in gang gegaan afgelopen maandag. Maar volgens mij uh, is het compleet uitverkocht nu. Is, ik, uh, ik weet het niet. We, we, we zoeken het op. We gaan eerst nog eventjes een Word, plaatje draaien. Word vervolgd. Ik heb, ik heb een goede plaat voor je nou, klaarstaan. Ik ook. We hebben het allemaal Linker of rechter schuif? Uh, in de We pakken We pakken jouw plaat. Oh, jij, ben, jouw. jij bent echt fan van de stickman, hè? Ja, ik, hun bootlegs vind ik zo vet. En ik vind uh, Dualipa een hele goede stem hebben. Oh, je vindt een goede stem hebben? Ja, en nou, een leuk ik, ik zie, en, je, ik en, zie en, er nu een plaatje voor. En, me. Een, en een leuk karakter. Dat dacht ik ook. Dualipa, don't start now in the stigman. En M83, review footleg. Wordt meer bij See It. Op jouw Enige echte CFM. I'm straight Oh, The Crumpster en Stomp Your Feet in de Sinner and James remix. En ervoor, do Alipa, Don't Start Now in the Stigman en M83 Rebuke. Jezus, wat een, wat een mond. Fuck, ja. <laughs> ik wou fietsen, uitspraak doen, maar ik doe het niet. <laughs> oh, oh, oh, hij gaat lekker hier bij Sirius vanavond. En ja, wat ook lekker is, is Dance Valley. Dimitri Vegas en Like Mike, Nicky Romero en Paul van Dijk... ...ze staan op Dance Valley 2020... <laughs> Ja, Dance Valley Festival vierde deze zomer, haar 26e editie alweer. En heeft Dimitri Vegas en Like Mike weten te strikken als hoofdattractie. Ja, weten te strikken. Ik denk gewoon een flinke zak met geld uh, op tafel leggen. Het Belgische duo werd afgelopen jaar door DJ Mac verkozen tot nummer 1 dj act van de wereld. En wordt op zaterdag 8 augustus in recreatiegebied spaarwouden vergezeld door onder andere Nicky Romero. Paul van Dijk, Chucky. Ja, hij is er weer. The Fire en the Headhunters. De organisatie van Dance Valley zet aankomende zomer de lijn door... ...die de afgelopen jaren al succesvol werd ingezet. Grote internationale namen, nationale topacts en veel muzikale variatie. Het festival bevat acht uiteenlopende bodemdia... ...waar een breed scala aan elektronische dansmuziektoren zal zijn. Zo is er op de vermaarde mainstage vooral house en EDM-toren... ...waar ook techno, trance, hip-hop en hardstyle zal uit de speakers knallen... In de Bosrijke Vallei in Velsen-Zuid, naast de verschillende internationale grootheden... ...ontbreken ook nationale bekendheden als Jonah Fraser, wie? Chris Cross Amsterdam, La Fuente, Rot en The Wild niet. Boortvoerder Wietse Dijk legt de muzikale filosofie van het festival als volgt toe. We hebben de afgelopen edities een aantal zeer grote headliners op onze mainstage gehad. Denk bijvoorbeeld aan Steve Aoki, in 2018 alweer... David Kweta vorig jaar en in het verleden stonden ook Army van Buren, Marty Karricks en al op ons grootste podium. We vonden het belangrijk om ook dit jaar weer een mega act ons programma te laten leiden. En we zijn daarom ontzettend blij en trots dat we de beste DJ's van de wereld hebben vastgelegd in de vorm van Dimitri Vegas en Like Mike. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat onze bezoekers zoveel mogelijk verschillende muziekstijlen te horen krijgen. En dat past bij onze geschiedenis, maar ook zeker bij wie we nu zijn. Bezoekers uh, vinden daardoor altijd wel een podium waar ze enthousiast van worden. En misschien worden ze ook nog wel verrast door een artiest... die ze nog niet op hun radar hadden staan. Een podium waar ze niet per se voor kwamen. Ja, dat... Meer informatie, de, lijn, de volledige line-up en de kaartverkoop via www.dansvally.com Wat wou je zeggen, Den? Nou, dat laatste over uh, dat ze een, een podium vinden wat ze niet verwachten. Weet je, dat ze verrast worden door een artiest... Op een podium waar ze niet voor kwamen. Daar ben ik mee eens. Want ik was vorig jaar op uh, Dance Valley. En uh, ik was eigenlijk alleen maar op het einde bij de main stage te vinden. Dus met, uh, u met Oskan en uh, David Ketta. Maar uh, ik ben naar de gekste stage geweest. En ik heb, ik heb me zo vermaakt. Echt lachen was het. Ik was bij de Outsiders, was op een heuvel. Er werd uh, eigenlijk old school hardstyle in hardcore gedraaid. Nou, ik, ik vond het zo mooi. Gewoon 180 bps werd er gedraaid. Stuiterballen, jongen. Lachen. En dat verwacht je dus weer niet? Nee, en echt op een klein, een klein podiumje boven op een heuvel uh, in Pelsen. Nou, en het ging te keer, jongen. En die dag stormde het ook hard. Ja, dus dat geluid dat balste uh, zo over die hele. Uh, ja, kijk, dat, dat is het met zo'n festival. Het moet knap weer zijn. Ja, maar het was knap weer hoor. Want het was eigenlijk eerst heel erg, uh, heel veel wind en regen. Maar toen we daar eenmaal waren, toen brak het zonnetje door. En dan uh, was het wel leuk. En ja, ik zit hier dan nu eventjes naar de comments kijken. En dan zie je gewoon mensen al zeggen van ja. Volgens mij is uh, Dimitri Vegas en Like Mike de clowning. Want volgens mij <laughs> ja. kunnen ze dus nog geen ja. twee plagen aan elkaar ik was, draaien. ik las het ook net, ja. Ja. <laughs> Maar ja, dat zal misschien wel zo zijn. Maar ik moet echt eerlijk bekennen: op AMF weer nogmaals. Uh, werd Pegasus uh, Like Mike uh, weer nummer 1 uh, bekroond. Toen mocht dus een half uur een set doen. Maar in dat half uur heb ik echt volop genoten hoor. Ze kunnen een zaal wel helemaal gek maar. Ja, maar hebben ze zelf echt gedraaid? Of was het een premix? Het is meer een beetje ouwe hoeren en doe je shirt uit en doe dit en doe dat. Gewoon Ga op je hoofd staan. Maar bijvoorbeeld, move to the left. Left, right, right. Maar ook naar voren en naar achteren. En het is wel kijk hoor, als je daartussen staat. Dus ja, dat moet ik wel zeggen. Het is gewoon de ervaring. En ja, het zijn net zoals hij zegt, het zijn de clowns. Nou, showmakers. Daarom de clowns echt op de main stage. Hé, hey, wat hebben we nog meer voor lekkers voor vanavond? Want we gaan straks kijken naar de charts. We hebben straks nog een daverende set van de one-and-only DJ Dion Sydney Vanavond, of wat zeg ik, dit hele weekend niet te vinden in Amsterdam, maar wel in de CFM-studio. Uiteraard. Maar nu zometeen, Chemical Surf, Gaber en Love Me Again. In een fijne bootleg. Ja. En bij bootlegs. Oh, daar worden we helemaal wild van. Ja, mijn vriend uit Brazilië. Oh. Geen leuke Braziliaanse? Nee, nee, nee. Jammer, jammer. No, I turned wrong. Left your heart torn Is that what devils do? Took you so long. Where only fools call. I shook the angel and yelled. Now I'm rising from the crowd. Rising off to you. Feel with all the strength I found. There's nothing I can't do. To know now. now, now, can you love me again? I need to know. a stone and burnt your soul, is that what demons do? They rule the words to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Fill with all the strength I found, there's nothing I can. So no, no, no, no, can you love me again? All right. met deze plaat. Morgan Jay, dance with me op Mixed Bash Deep. En nou ja, is het een diepe, uh, diephouse plaat? Nou, niet echt. Nou, echt een beukertje meer hoor. Oh, ik, ik, ik, ik, ik kreeg hem net binnen en ik denk, wow, hij begint heel lief en dan in één keer zo beuken. Ik denk, nou, deze moet in de uitzending. En ik zei tegen je en jij zat, ja, Morgan Jay, die moeten we draaien, die moeten we draaien. Echt als mensen mee konden kijken... Oh, daar kunnen ze. Ja, ja. <laughs> ja ik, ik, had, uh, ik had er vorige week nog uh, gedraaid. Vorige week had je hem gedraaid. Ja, maar niet bij het. Nee, nee. Jongen, jongen. Wat een dooddoener. Wat ja. een dooddoener weer. Gelukkig hebben we nu de charts van deze week. We gaan even kijken wat staat er in de charts. Wat is Hot en Not? Op nummer 10 vinden we onze favoriet Jay Vegas met Body and Soul. In de 2020 Retouch. Blijft uh, lang heen staan, hè? Nou. Ook, ook dacht dat mijn microfoon uitstond. Nee hoor, die staat gewoon aan, hoor. Uh, ik ja. ben er gewoon bij. Ik wou bijna gaan bloeken. Op nummer 10 staat hij op hot stuff. Maar we hebben onze eigen chart samengesteld, hè? Ja, ja, Als, ja. als ik een andere chart erbij pak, dan uh, is die uh, verdwenen, hoor. Maar ik vind hem lekker. Op nummer 9 vinden we Downtown Fight van Di Sarono. Originale... Ja, van Amaretto. Of Disco Explosion Records. Lekker. Ja, als je lekker... Ik uh, vind mijn moeder ook als, altijd bij de koffie, hè? Als je lekker over de soep aan het shuffelen bent. Shuffelen? Doen mensen dat nog? Ja, man. Bunny dance. Lekker dit, hoor. Hier zijn we wel voor het porrer. Ja, hoor. Kom maar op. Op nummer 8 vinden we Yellow Snow. Oh, nee. Yellow Butter. Van Sinner en James? Wat is dit Zijn Nee, ik ben weer de Op nummer Ja. vinden we War Peace van yeah, En Mario yeah, of Jules Music. Lekker. Ik het uh, synthesizer geluidje lekker. Oh, ik dacht die je stem. Listen ain't nothing but a heartbreak. Hij is vandaag uitgekomen voor je, mocht je het willen weten. Op nummer 6 vinden we 12 inches van Vincent Caira. Die komt pas de 13e uit. Dus nog even wachten. Maar wij hebben we in de charts staan dus. Ja. Op nummer 5 vinden we Dance with Me. Come on! Van Angelo Ferreri. Op Space. Op Motive Records. Lekker groef. of school. Uh... We de radio worden 2004, 2005 En op nummer 4 vinden we Keep On Holding On Van Tommy Heron op Phoenix Soul Vrij rustig Op nummer 3 Vista Vie van DJ Mets Op Cash House Records That I say I'm just ring and I Goeie vokaal. Lekker Rau Rauwe stem. Rauwe Moet je even naar noord brabant gaan? Ja. Ik denk dat, dat het... Zo <laughs> <is. laughs> so jammer weer. Op nummer 2 vinden we de funk foyer van Sammy Dues en Sepp Jr. Lekker funk. Het is ook funk je. Ik vind het een beetje tammen tot zien uh, deze week. Ja, maar komt het wel... Maar in, uh, die nummer 1. Oh ja, daar komt hij hoor. Nummer 1 vind je Christian Villa met From The Mind. En in de overall zul je deze ook zeker tegenkomen op Juice Music. Ja, deze is zo goed. Hij blijft ja. lekker hangen, hè? Ik vind het goed deze. Hoe dat basgitaartje lekker meespeelt, zo. Super. Dit. Oh, wat goed. Dit moeten we onthouden, Den. Oh. Ja. We hebben iets exclusiefs. Maar daar kunnen we nog niks over zeggen. Oh. Ik... Maar ik zou een datum in je agenda vast vrijhouden. Op een mooie zaterdag... In juni. Meer gaan we niet zeggen. Nou ja, 13 juni. Nou oké, okay, vooruit. Maar de, hier, is zaterdag 13 juni. Zet hem in de agenda. Hou het in gedachten. Word vervolgd. En je hoort het hier. Exclusief als eerste bij Cien natuurlijk. Nog even erin dan. Kom maar Chris! En het is genoeg. Hatsikele! Tijd voor nieuwe muziek, want ja, dit is wel nieuw, maar we hebben nog meer nieuw. Jij bent fan van Omlaut. Ja, ik, uh, ik vind ze uh, leuke, uh, leuke nou, producties hebben. Nou, Joe Bermudes die heeft ook een leuke productie uh, gedaan. En die heeft de track Teach Me gedaan. Nou, misschien kennen je die al. Maar Omlaut... Ze heeft hem onderaan, onderhanden genomen. Door hem weer nu! Exclusief op zie je Met zoveel team, Meteen, meteen na het weer, keer van 10 uur. The one and only DJ Dion City. In de mix. and <laughs> 6.9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 con una canción Yo empiezo con una canción Yo empiezo con una canción Yo empiezo con una canción Yo con Thank you.